Met het, NOS -journaal. het aantal kinderen dat na te veel alcohol naar het ziekenhuis moest is vorig jaar gestegen. In totaal werden 783 kinderen tussen de 10 en 17 jaar opgenomen. Dat is 10% meer dan in eerdere jaren. Artsen zagen vooral meer 13 en 14-jarigen binnenkomen op de eerste hulp. VND staat vandaag voor de rechter vanwege de voorgenomen salarisverlaging voor het personeel van bijna 6%. Het kortgeding is aangespannen door de vakbonden, die eisen dat VND het besluit terugdraait. De salariskorting werd vorige week afgesproken met de banken, eigenaars Sun Capital en verhuurders van winkelpanden van VND. De Egyptische president Sisi zal op een passende manier reageren op de onthoofding van 21 Koptische christenen door IS in Libië. Dat heeft hij op de Egyptische tv gezegd. Het is niet duidelijk op welke manier Egypte wraak wil nemen en wanneer dat zal zijn. President Sisi heeft een week van nationale rouw afgekondigd. Voor de kust van Libië is gisteren een ongekend aantal vluchtelingen gered. Volgens correspondent Rob Zoutberg gaat het om ruim 2000 Libiërs. Verder zou de Italiaanse marine bedreigd zijn door maffiabendes... die zich met het illegale vervoer bezighouden. Duizenden Libiërs vluchten de zee op uit angst voor IS. Italië wil dat de VN een interventiemacht naar Libië stuurt... om de opmars van IS te stoppen. De VN-veiligheidsraad eist dat de Houthi-rebellen in Jemen... per direct en onvoorwaardelijk de macht teruggeven aan de regering. Dat staat in een resolutie van de Veiligheidsraad. De Shiitische Houthi-rebellen grepen anderhalve week geleden de macht in Jemen. In de resolutie van de Veiligheidsraad staat ook dat de Houthis... onmiddellijk het huisarrest van president Hadi en zijn kabinet moeten opheffen. Het weer vanochtend kan het plaatselijk mistig en glad zijn... in de loop van de dag volop zon bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de wegen met de meeste vertraging in de Randstad. De A1 richting Amsterdam voor Muidenberg 4 en op de A4 naar Amsterdam bij Zoeterwoude ook 4 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en Zoeterwoude 7 en 9 kilometer staat er op de A6 bij Almere in de richting van Muiden voor het knopend Muidenberg. A7 horens-Zaandam bij Purmerend 4 kilometer en op de A16 Breda Rotterdam bij de afrit Centrum op de parallelbaan 4 kilometer en richting Breda. Daar staat er op de parallelbaan bij de afrit Feyenoord ook 4 kilometer. En op de parallelbaan is de reis ook dicht. van staat een kapotte auto. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 4. En uh, datzelfde geldt voor de A20 naar Hoek van Holland bij het knoop uit de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Utrecht-Noord ook 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. Met, met nu de herhaling van al 25 Zandvoort, Zandvoort op zaterdag. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar ZFM ZFM. Ik nog een baby was een schatje bovendien. Zagen alle mensen jonge moet je dat nu zien. Hij is een botte vreter, maar het is wel een beetje raar. Nou, ik niet zo klein meer ben, heb ik nog niet veel haar. Kom op, nou pak hem beet, aan het spel met Heidi Kret. Quill op mijn kop en kan beter blijven. Met een kop vol Dan voel ik me genomen Denk ik had ik dat Nu maar De laste keer ik jarig was Kreeg ik voor de graag. Geen posteloog, geen kammetje Maar een zeemleren lach Kom op ja, pak in beest met mij die kreet Zorgen. Geen mens is zonder pijn Denk daarom niet om morgen Alleen maar aan de gein Het leven is al veel te kort En kent te veel verdriet Denk daarom niet om morgen En zing met mij dit lied Kom op jou vakker beet En zing met mij die keet Kweer op mijn kop En ga mijn beter uit. En zo komen we alvast in de stemming voor vanavond bij CfM. Welkom bij de Carnatijns van Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. Het is vijf over twee. En jawel, nou, het is carnaval en Valentijnsdag. Dus aan beide gebeurtenissen gaan we ruim aandacht besteden vanmiddag tussen twee en vijf. Als eerste naar die UCN weer van twee uur hoorde je Barry Hughes. En ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Jawel, kijk maar mee op de webcam. kan je zien waarom. <laughs> Goedemiddag Albert en goedemiddag luisteraars. Ja, Welkom. Dat, dat is een schot voor open goal. Ja. Maar ik denk, uh, laat ik dat niet doen, maar je nee, doet het zelf. ik ben je voor. Je, je doet het zelf. Ja, dus heel goed. Sits. Helemaal goed. Luisteraars, welkom, wederom drie uur live vanaf de Mediapark aan de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Je zegt het al, eh, carnavalsverzoekjes kunnen bij jou worden ingeleverd... en Valentijnsverzoekjes mogen bij mij worden ingeleverd eh, tijdens deze uitzending. Oh ja, het is carnaval en Valentijn. Nou, en eh, dat carnaval eh, dit weekend eh, ja, de hoofdmoot is van de activiteiten... dat zal u eh, wellicht niet ontgaan, want we hebben straks om half vier natuurlijk de evenementenagenda... en daar zijn de nodige eh, de carnavalsfeesten, eh, worden daar vermeld... En voor een van die carnavalsfeesten komt David Habig van vanmiddag nog even langs. Want vanavond is in de een groot carnavalsspektakel. En hij gaat daar over ruim uitweiden. Dus David Habig komt langs om daar het nodige over te vertellen. Goed, het evenementagenda zoals gezegd om half vier. En natuurlijk blijft het dit weer, wordt het beter, wordt het minder. U hoort het allemaal om half drie tijdens het weerbericht. We hebben ook dieren van de week, en dat wel allemaal om half vijf. En die luisteren naar de naam Pebbles en Punty. En er wordt momenteel ook een, een kat vermist, dus daar gaan we dan ook even aandacht aan schenken. Uh, het gedicht van de week, ja, ik kan er ook niet omheen en ik wil er ook niet omheen, Rob, want jij was gisteren jarig. Ja, klopt. Dus ik kreeg vanmorgen kreeg ik toch een gedicht binnen onder de bezielende titel Rob. Nou, ja, en wie heeft die gemaakt? Ja, dat is een verrassing. Dat, uh, dat mm. hoor je bij de werkoverleg na afloop wel. Het gedicht van de week vanmiddag om kwart voor vijf. En het staat om, de titel is Rob. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En wellicht de Ton Arians er nog even aanschuiven. Want die heeft natuurlijk nog nieuws over de Valentijnse jazz aan zee. Dus in het laatste uur hebben we natuurlijk nog Pit Report. Rond de klok van kwart over vier. En we volgen natuurlijk voor u ook de WK-afstanden. Die momenteel verreden worden in Herenveen. Met zometeen op de vijf kilometer niemand minder dan... Sven Kramer. Heel goed. In één keer goed, Rob. Uh, goed, genoeg uh, muziek en uh, uh, informatie de komende drie uur op uw lokale zender ZFM. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Zaterdag 14 februari vandaag. Het is Valentijnsdag en ook de Valentijnsmuziek mag zeker niet ontbreken. Hier is weer zo mooi uit de gouden oude doos Charlie Ritz en de Most Beautiful Girl. Hey, did you happen to see the most beautiful girl? If you did I lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl? Walked out on me Tell her I'm sorry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 We waren twee eerste is stop bij voor Zalvoort als eerste... vanwegevallen dag vandaag natuurlijk... Charlie Ritz en The Most Beautiful Girl in the World... gevolgd door Madonna. In die tijd was ze ook een beetje de Most Beautiful Girl in the World. Je hoorde de single Dress You Up uit de jaren tachtig. Jawel, waar gaan we het over hebben, Albert Jan? Nou, over een bericht wat de afgelopen week al, al speelde... maar ik uh, kan, kan me haast niet voorstellen dat het nu is ontgaan... maar ik vind het wel... De, het noemen waardig, want het beeld bij voetjes afgezaagd. Een beeld van de Heemsteedse kunstenares is afgezaagd bij de voetjes in Zandvoort. Het bronzenwerk is in 1964 vervaardigd door Petronella H. Nel, met andere woorden, Nel Bouwhuis Klaassen. En beelden twee touwspringende meisjes uit. Een tijd lang stond het tegenover het trappenhuis... van het gemeentehuis in Zandvoort. Daarna is het geplaatst aan de Aijen van der Molenstraat... Kroon-Broomsveld in Zandvoort-Noord. Tegenover huis nummer 62 en 64 in het plantsoen. Het beeld zonder titel was bijna 1 meter hoog. De melding van de vernieling werd zondag 8 februari 2015 om half negen bij de politie gedaan. Maar het is heel goed mogelijk dat de diefstal al eerder plaatsvond. De politie zocht nog zonder succes de omgeving af. In zoverre bekend zijn er dat weekend geen andere bronzenbeelden... in Zandvoort eh, of omgeving afgezaagd. Heeft u tips die kunnen leiden tot het terugvinden van dit kunstwerk... vervoegt u ze dan even bij de Zandvoortse politie. VVD wil busweg tijdelijk open. Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag... heeft de VVD aan het college gevraagd... om de Prinsessenweg in de Volksmond busweg genoemd... vanaf de kruising met de Haarlemmerstraat richting het centrum... tijdelijk open te stellen voor al het verkeer richting het centrum. Dit zou de bereikbaarheid van het centrum verhogen... zolang de kruising grote krocht hogeweg open ligt. Het college antwoordde dat ze in het in overweging nemen. Geen harde toezeggingen dus. Geruchten in Zandvoort, al zou de busbaan al geopend zijn voor al het verkeer, worden door de gemeente ontzenuwd. Volgens een woordvoerder van de gemeente zou regelgeving, dan ook tegen, regelgeving dat ook tegenhouden. De busbaan is in principe alleen open voor de lijnbussen van Connection en voor bijzondere transporten zoals marktkarren op de dagen dat er markt of bijvoorbeeld een braderie is. Dus incidenteel, normaal blijft de omleiding naar het centrum voor al het andere verkeer via de Kostverlorenstraat. In het weekend is de busbaan trouwens nooit geopend. Het aantal Nederlanders dat Valentijnsdag commerciële onzin vindt... groeit met het jaar. Dat neemt niet weg. Dat naar schatting zo'n 2,9 miljoen mensen de Dag der Geliefden vandaag vieren. Al dus onderzoeksbureau Q&A. En ik zag zelfs Harry Oliebol vanmorgen bij de bloemist. Ja, ah, ja daar dus... zijn foto's van. Daar ja, zijn foto's van, dus hij kan het niet ontkennen. Dus uh, Harry ook een fijne Valentijnsdag toegewenst. Vorig jaar waren er nog circa 2,95 miljoen. En in 2013 ongeveer 3,1 miljoen mensen die hun duurbare bloemen... of sieraden geven, zijn volgens de economische bureau van de ING goedkoper uit dit jaar dan vorig jaar. De prijzen van bloemen zijn gemiddeld 3% lager, die van sieraden als oorbellen en kettingjes 4%. Dat laatste komt vooral door de daling van de zilverprijs. Zilver is op de wereldmarkt momenteel 14% goedkoper dan een jaar geleden. Een romantisch avondje uit is daarentegen duurder geworden. Kaartjes voor een concert, een toneelstuk of de bioscoop kosten nou gemiddeld 3% meer dan een jaar geleden. De geliefde verrassen met een etentje in een restaurant... is nu 1% duurder dan vorig jaar. Ook chocola, 1,3% en geurtjes, 1,4%, stegen in prijs... al dus het ING-bureau. Dus als u nog wat wil kopen, u weet nu waar u ze kunt vervoegen. Ja, het jan zo is dat. Dankjewel voor het nieuws. Straks uiteraard weer veel meer. Gaan onder meer kijken om half drie naar het weerbericht... voor de komende dagen. En heel veel lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Waaronder Des van Omi, hier is Cheerleader. Maar er kwam er wel weer geluid, hè? Ja, make More sats hoorde de single van Jacqueline de Daarvoor, Omi, en een van de mooiste singles van dit moment, wat mij betreft, Die hoorde de cheerleader. Het is zes minuten voor half drie geworden. Het is weer tijd voor een kort bericht. Niet alleen de springende meisjes worden vermist, maar ook Kater Pablo. En de Kater Pablo uh, heeft een thuis bij de familie Koning in Zandvoort. Kater Pablo is vermist sinds 27 januari. Hij heeft sinds twee maanden ernstige hartproblemen... en heeft nodig medicijnen nodig. Is erg aanhalig en groter dan de gemiddelde kat. Herkenbaar een, is een knikje in de, zijn staart. En hij is gechipt. Heeft u toevallig Pablo gezien? Een, het is een wit-bruine kater. Of kastanjebruine kater, kan ik beter zeggen. Heeft u toevallig Pablo gezien? Bel dan met het volgende nummer. 06 835 435 88. 06 835 435 88 of 06 364 243 06 364 243 of mail naar pablovermistapenstaartjehotmail.com pablovermistapenstaartjehotmail.com pablo vermist Iedere, iedere aanwijzing uh, is er één. En de familie Koning zal uh, u daar ernst blij voor zijn. En er is natuurlijk een beloning voor de Gouden Tip. Want Kade Pablo moet zo gauw mogelijk weer terug naar de familie Koning. En later in deze uitzending meer daarover. Zometeen het CFM weerbericht voor de komende dagen. Dus even kijken wat voor weer we gaan krijgen. Hoor je naar deze plaat van Robert Maals. Hier is Children. 9 februari 1990 werd CFM officieel ingeschreven bij de Kamerverkoophandel. En dat hebben we afgelopen week enorm gevierd, natuurlijk. 25 jaar CFM. En het begon allemaal dus in de jaren 90. En vandaar ook muziek uit de jaren 90. Nu de plaats van Robert Maas. You're the Children. Via the het is inmiddels half drie, dat betekent dat we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hier is Albert Jan Vos. En terwijl Sven Kramer momenteel bezig is met zijn vijf kilometer en een tweede tussentijd, weet ik noteren, gaan wij naar het weer. Na een fraaie vrijdag met ruim zes uur zon en temperaturen van een graad of tien, hebben we vandaag te maken met een depressie. Irina ligt bij de ingang van het kanaal en de bijbehorende fronten trekken in afgezwakte vorm over de regio. De bewolking heeft dan ook de overhand en mogelijk valt er wat lichte regent of motregen. Maar veel voorstellen doet het allemaal niet en over het algemeen is het droog. Zo nu en dan kan het ook de zon even tevoorschijn komen. De wind baait uit het zuidoosten en is matig in de polder en vrij krachtig tot krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 9 à 10. Vanavond en de komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind draait naar het oosten en de temperatuur daalt naar een graad of 3 en 4. Morgen is de depressie Irina van de Weerkaart verdwenen en profiteren van een hogedrukgebied Irina 2, boven Scandinavië. En dat zorgt bij ons voor een oostelijke stroming. De zon schijnt geregeld, het blijft droog en er waait een matige en zeevrij krachtige oostenwind. De temperatuur is wat lager en stijgt naar maximaal 8 graden. Maandag, dinsdag en woensdag zijn er naast Wolkenvelden ook perioden met zon. En het blijft, het blijft droog en de temperatuur stijgt naar een graad of 8 à 9. Zowel in de nacht naar maandag als in de nacht naar woensdag daalt de temperatuur naar waarden dicht bij het vriespunt. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En hier is een danceclassic van Vesta Williams, Once Bidden, Twice Shy. dit. Jorde Vesta Williams en Once Bidden, Twice jij Een eerlijke desklessie op de zaterdagmiddag bij CFM. Wil je trouwens op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort? Kijk dan ook eens op onze website. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Hier is mee en Lorde. Lorde Meet King Push.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 Ja, je... ja, ja, ga daar maar zitten hoor. Ja. Ga maar goed, wordt word gezellig druk in de studio van uh, CFM. Ja, dat krijg je hè. als je die carnavallers uh, uit gaat nodigen... dan komen ze meteen met uh, grote getalen op het, Jan. Ja, maar daar gaan we straks even uitvoerig bij stilstaan. Het, groot, het, het grote mensencarnaval noem ik dat dan Ja, maar. maar eerst even naar het kleine mensencarnaval. Ja, even naar het kleine, want er is morgen ook kindercarnaval in theater De Krocht. Ala voor alle kinderen van Zandvoort. Zondagmiddag kunnen ze weer uit hun dak gaan bij het jaarlijkse kindercarnaval... Enige jaren trouwens, het enige carnaval wat we hadden. Maar we hebben nu ook weer carnaval voor grote mensen. Dus blijf luisteren. Onder leiding van Prins Rob zijn adjudanten en prinsessen... mag worden gefeest en gehost op vrolijke carnavalsmuziek. Het leuke van carnaval is dat je je mag verkleden... als prinses Beyoncé, Michael Jackson, tv-ster of voetballer. Het maakt niet uit. In de huid kruipen van een ander is gewoon leuk. Meisjes of jongens, hun favoriete zanger... zangeres of groep goed kunnen playbacken krijgen tijdens het kinderkarnaval de kans hun talenten te tonen. Samen met één of meer vriendinnetjes of vriendjes, mag ook. Neem je cd met het nummer van je favoriete artiest of groep mee... en wie weet word je dan wel de ster van de Publix Show. Uiteraard zijn moeders, vaders, broertjes, zusjes en opa's en oma's... ook van harte welkom om het carnavalsfeest bij te wonen. Terwijl de kinderen aan het feesten zijn... kunnen de groten, tussen aanhalingstekens... gezellig aan de bar genieten van een hapje en een drankje. Het kinderkarnaval is gratis en begint morgen om twee uur. De zaal gaat open om half twee. Aan het eind van het carnavalsfeest rond vijf uur mogen alle kinderen een cadeautje uitzoeken. Dus kom morgenmiddag zondagmiddag naar Theater de Krocht. Dit feest mag je niet missen. Vanaf twee uur en om half twee gaat de deur open. Dus kinderen van Zandvoort verenigt u morgenmiddag tijdens het carnaval tijdens uh, in de Krocht. En voor de grote mensen vanavond vanaf half acht gaat het gebeuren in het sportcafé hier in Zandvoort. Zodanig gaan we met de delegatie van carnaval praten. de, de gei op wel eens naar de Val op nou eens de boer, maar de boer om te dansen en te chansen. Ach, u wat ik bedoel, maar denkt dan, waar moet ik alleen? Waar kan ik in mijn eentje nou heen? demonstratie van de handjes de richting in de studio van CFM. Kijk mee op www.zfmlive.nl Kijk Ik zie die op gaan, Albert Jan. Nou en op, ja hè. Helemaal goed, nou, vanavond gaat dat los uh, in uh, het sportcafé. De hele delegatie uh, van de organisatie is aanwezig in de studio van Sierwem. Goedemiddag heren, welkom. Goedemiddag, bedankt. Goedemiddag. <laughs> Danny, op 31 januari kreeg ik van jou een mailtje. Ja, klopt. En toen was ik natuurlijk absoluut nog niet in carnavalstemming, maar jij natuurlijk al wel. Ja, zeker. We zijn en er al met al mee. jou uh, meerdere, wie heb je al, al meegenomen? Ik heb uh, Brett Disseldorp meegenomen. Dus een van de leden van de organisatie. En mijn eigen broer Jeroen van Soes. En samen met hen en uh, vele anderen organiseerden we dit Zandvoorts uh, carnaval. Oké, okay, uh, hoe is het zo gekomen? Want door de jaren heen, op een gegeven moment hadden we alleen nog maar het kindercarnaval. Ja. En uh, dat, toen dacht jij op een gegeven moment van, uh, ho... Uh, ja, wij organiseren ieder kwartaal een feest in het sportcafé Zandvoort van Bert-Jan en Jessica. Ja. En uh, het kwam zo uit met de planning onder andere. En daarnaast vonden wij het met z'n allen zonder dat het uh, in de jaren 60 verloren is gegaan, het carnaval. Ja. Dus wij willen het weer in ere herstellen. Tenminste. Want, want vroeger uh, had uh, Zandvoort een rijke carnavalsvereniging uh, en historie. Klopt. Maar dat was allemaal ter ziele gegaan. Ja. En uh, jullie met je hele team uh, hè, weer een nieuw leven in blazen. Klopt, we willen in eerste instantie kijken of het aanslaat. En wellicht uh, geven we er volgend jaar nog een volg op waarbij we het wat groter aanpakken. Maar in eerste instantie een, uh, een feestavond vanavond. Uh, uh, wat voor soort feestavond wordt het? Ja, carnaval natuurlijk, maar uh, vertel eens wat van je. bent druk bezig met, de, met het opbouwen van de Korverhal, want daar wordt het gehouden? Klopt inderdaad, bij de gelegenheid bij uh, de Korverhal. Ja, we zijn nu bezig met het opbouwen. Het is voornamelijk een feestavond waar wij, er, uh, ja, waar wij wel lekker gaan hossen. Plezier maken en een hele ongedwongen zeer hangt. Waar wij weer net zo de sfeer van uh, in Brabant willen nabootsen. Van de ongedwongen gezellige sfeer. Geen oneenigheid, dat soort dingen. Uh, het is voor alle Zandvoorters? Klopt, inderdaad. En ook uh, in de wijde omstreken van Zandvoort zijn mensen ook welkom. Uh, kan ik zo naar binnen? Ik heb jullie kaartensysteem. Er zijn nog kaarten te krijgen al. Hoewel ik het idee krijg dat het al aardig vol zit. Ja, het slaat redelijk aan kunnen we wel zeggen... Belooft uh, vrij druk te worden. Maar er zijn nog kaarten aan het de durven krijgen we voor 2,99 euro. 2,99 euro ja. en dan een hele avond carnaval. Inderdaad. En uh, ja, uh, wat, uh, wat kan ik me er dan bij voorstellen? Jullie zijn nog niet in, in tenue. Uh, dat gaat natuurlijk veranderen straks. Klopt inderdaad. En ja. uh, kijken we nog met een prins carnaval te maken? En met prinsessen en noem maar op? Ja, uh, u heeft gelukt. Die zit toevallig naast me. Dat is Brett Disseldorp. Bert. Hij is uh, vanavond de prins carnaval. Oh, uh, mag, mag ik? Brett? Ja. Ja. Ja. ja. Jij bent prins carnaval? Ja. Dat avondje, dat ...avondje nuchter blijven dus. GELACH ja, ja, ja, ja, ja. Ja, iemand moet toch de leiding hebben. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik uh, blijf volledig uh, nuchter. Maar dat is... Uh, de dag. Hoe laat begint het vanavond? Uh, half acht. Tot? Eén uur, twee uur. Nou, ik heb respect voor je. Ben jij, hoe ben jij... Je hebben natuurlijk democratisch gekozen. Ja. Of hoe is dat gegaan? Met een, uh, met een stemming. Stemming ja. in, binnen de organisatie? Binnen de organisatie in... Uh, ik ben... Uh... En jij, iedereen zei van, nou, wie wil het worden? Iedereen had al afgesproken, niet de vinger op steken. Nee, nee, en, ja, en, en jij steekt je vinger op. Ja, <laughs> ik ben eigenlijk uh, de Sjaak vanavond. <laughs> en uh, wat, wat uh, doet zo'n prins zo'n avond? Wat ga je... Wat, wat, wat, uiteraard toezicht houden natuurlijk. Toezicht houden. Uh, het bier, uh, de kwaliteit testen af en toe. Want, ja, uh, moet ook gebeuren. De, de, absoluut, de kwaliteit moet ja. hoog blijven. Hm. Misschien af en toe de muziek ook nog even eventjes uh, of het allemaal klopt. En allemaal, of het gezellig blijft. Hoe wordt de muziek geregeld vanavond? Dat is, uh, ja, Jeroen is de, een van de dj's <laughs> en... Uh, nou, Marshall Dreyer is ook een DJ. We okay, hebben dus twee DJ's. Twee DJ's, die kunnen elkaar afwisselen. Ja. En uh, jij kijkt of alles in goede banen uh, loopt. Uh, heb je ook nog adjudanten, een, uh, de, desnoods prinsessen? Of één uh, prinses? Nee, nee, het Want niks. Prins Carnaval heeft natuurlijk ook een prinses. Of ga ja. ik dat te ver? Nee, klopt dat nou, trouwens. De prinses is er trouwens ook. Dat is mijn vriendin, dus die, uh, die komt ook. Oh, dat is mooi. Dat ja. is een, een tweetje, een 1 Helemaal goed. Gaan we even door naar de DJ... Uh, hoe is het met de muziek vanavond? Nou, dat wordt weer uh, knallen vanavond. Net zoals Rob doet. Maar dan gaan wij het even dunnetjes over doen. Kijk, helemaal <laughs> goed. <laughs> uh, wat voor, ja, carnavalsmuziek. Maar dat is natuurlijk een, een, een gigantisch bestand, carnaval. Uh, breng je ook nog een of andere uh, ja, uh, lijn in? Of zeg je van, nou, de, de zaal bepaalt wat ik draai? De zaal bepaalt het helemaal. Willen ze een polonaise, dan krijgen ze een polonaise. Willen ja. ze springen, kunnen ze springen. Komt allemaal voorbij. Oké. Okay. Gaan we even door naar uh, David, onze collega. Wat heb jij in godsnaam met carnaval? Ja, eigenlijk uh, <lacht> <lacht> niet zoveel. <lacht> Niks. Maar hoe? hoe... Nee, ik, ik hou van gezelligheid en voor mij is carnaval altijd uh, gezellig. Ja, maar wat, wat, uh, zit je ook in het organisatiecomité of ben je gewoon... Nee, ik ben... Je hebt ben, huisfotograaf ik ben, de, ja, ik, ben, ja. ik ben van de pers. De truc, de truc, helemaal goed. Dus jij gaat vanavond foto's maken ja. van het geheel? Ja. Gaan we even terug naar uh, Danny. Danny, dus nou, de organisatie, daar kan het niet meer aan liggen. Want uh, alles en iedereen uh, heeft zijn verantwoordelijkheden en zijn, uh, zijn, zijn opdrachten. En uh, hoeveel kaarten heb je al verkocht? Heb je daar enig zicht op? Ja, we zitten nu rond uh, 80 kaarten die in de voorverkoop verkocht Tachtig zijn. 80? Ja, klopt. Mooi. Ja, ja. Is mooi. ja dus uh, ik denk dat het wel redelijk druk gaat worden. <laughs> Oké, okay, dus voornamelijk nog kaarten aan, de, aan de, de, de, de kassa te verkrijgen... aan 2,99 euro. Dus mensen die zeggen van... nou, ik wil ook naar het Sanford Carnaval... kunnen alsnog kaarten krijgen. Maar wees dan wel op tijd. Dat inderdaad, dus om zijn. half acht begint het. Dus als u erbij wilt zijn en als u het niet wilt missen... dit Sanford Carnaval zou ik er inderdaad op tijd bij zijn. Goed. Denny, ben ik nog wat vergeten? Uh, ja, ik wil nog wel iets melden. We hebben een uh, carnavals bingo. Nee, een carnavals bingo hebben we bedacht. Bingo. Ja, bingo. bingo. <lacht> Daar dacht ik ook. hoort er een <lacht> beetje bij. Een kamerplot. Iedereen krijgt bij binnenkomst een bingo-kaart. <lacht> yeah. En om het half uur roepen we een nummer om. En mocht het nummer op jouw kaart zijn, dan kan je een shotje halen bij de shotjesbar. Ja, en dan krijg je natuurlijk om één uur uh, de, de, de, degene die met de volle kaarten... en dan ga je zo'n kaartje halen. Dat denk ik ook. Dus liefhebbers van uh, carnaval en bingo, ik zou zeggen, spoed u naar uh, de Corverhal. Half acht, uh, begin het feest. De, hoe laat is de kassa open? Zeven uur, half acht? Half acht. Half, half acht zijn we open. Oké, okay, met de bingo erbij. <laughs> Wordt heel gezellig. Goed jongens, hartstikke leuk initiatief. Top dat jullie het weer, uh, carnaval, het Zandvoorts carnaval, nieuw leven inblazen. Ik hoop uh, echt dat het niet een eenmalige uh, gebeurtenis gaat worden, maar dat het een jaarlijks terugkerend feest uh, gaat worden. Wij ook. Jongens, heel veel plezier. En Prins, hou het droog, hè? Veel plezier vanavond, mannen. En leuk dat jullie naar de studio wilden komen. Bedankt. Super. En David, morgen carnavals, of niet? Ja, ik ga even kijken. Wordt een zware ochtend voor je morgen. zware ochtend, hoor. Ja, dat denk ik ook. Nou, Bereid je maar vast voor. Wij gaan ons ook voorbereiden. Vorige week de Polonaise met de burgemeester. En nu met Adrie Niemers door de studio. We we zetten alle stoelen aan de kant De dansvloer op, dan bouwen we een feestje De remmen los, nu springen we en uit de band. Kom opa, schiet eens uit de uit je En oma, zet je beste beetje voor Straks vliegen hier de veters uit je schoenen En zingen we weer allemaal in koor Wij vieren dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam. Wij hoeven lachen, linksaf, wij zakken door. We zullen niet verdorsten en willen grijp maar ietsje van achter bij de schouders, Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle. Deze gaat waarschijnlijk zijn spelen. De pianist gaat gillend onderuit. De tuba blaast er nog De dirigent laat afleiden en de veld ligt uit. Achter in de zaal gaat het in de Europa's. De kastenlijnen is zichtbaar van de koop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje. De glazen. Zij zakken door, we zullen niet verdorsten En willen klein Marietje, van bij de schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dool. Bring it and go. Dat uh, wordt een lol een Eén biertje met posten maar met het schuim onderin. Wij hier een feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot het lol breng eens wat geld, ik wil afrekenen. Ja, DJ, gaan we dit soort uh, muziek uh, vanavond horen? Ik wil een en wil een grijp. Ja, gaan uh, we knallen. Kijk helemaal gezellig hoor. de Ari Ribbers en Polonese Hollanders City 25 jaar. ZFM. Ladies and gentlemen, we leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very very much better state than when we came here jaar and a half years ago. ZFM, ZFM, Al 25 jaar live in Zandvoort. Opzij, opzij, opzij, opzij. Maak plaats, pak plaats, pak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Dan moeten we moeten we springen, vliegen, duiken, vallen, afstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En we kunnen dan misschien als het echt moet. Dat over koetjes, voetbal en de lot op praten, nou dag tot ziens dat dat ga je goed. Rompelen, springen, vliegen, van vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Vapier, je is een iemand zaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raad. Ik ben zelfs te voor de gesprekken in mijn hoofd. Het stemmetje dat zegt, zegt, denk je aan je kroost? Waarom Denk je dat ik zo hard werk? Dat heb ik ze beloofd. Schaapjes op het droog. en een plaats om in te wonen en een plaats om op te koken en een koelkast bovendien met louter platen verkopen. Lukt het niet meer zo te zien? De in de en de ja, Die kan ook wel vanavond, he, deze van Guusmeel, scène opzij. opzij, Of op dat geluk is, natuurlijk een ander verhaal. Ja, ja, dat <coughs> das, das is waar. <loft> we, zijn we zijn alweer aan het einde van het eerste uur, Robert jan Time flies. Maar we zijn hier heftig van. Twee ja. uur lang, we zijn nog twee uur lang met van alles. Actualiteiten, informatie, uh, evenementenagenda en noem maar op. Zo is het, tot zo na het nieuws en weer van drie uur.